het televisiescherm wat daarachter in hangt, uh, bij onze twee gasten, dan wordt dat dan wordt dat echt uh, leuk want. Voetballen, dat is heilig bij uh, de Cosmic Carnival. Dus uh, als je af en toe gejuich gaat horen. Dan weet je in ieder geval dat er gescoord is. Ik uh, meen dat het Nederlands elftal uh, op die dag ook moet spelen. Maar dat uh, durf ik niet uh, met enige zekerheid uh, te zeggen. Uh, dat is uh, zeg maar eventjes uh, tussen aanhalingstekens en uh, alles uh, erdoor. Wat betreft uh, het uh, verhaal van de Cosmic Carnival, Daarvoor horen we de, de sculpture en de clay. Met het daarop natuurlijk. Het uh, geluid van Jelle Visser, een van de gasten uh, van vandaag in deze studio, die uh, zichzelf uh, nu aan het uh, googlen is en uh, meer het uh, wereldkampioenschap uh, vissen, uh, zeg maar. Uh, <laughs> ja, <laughs> volgens mij ben jij meer een uh, wereldkampioenschap vissen, eerlijk gezegd. Want ik zie dat je, je hebt snoekbaars gevangen, uh, ja. je hebt van alles en nog wat uh, gedaan, maar. Ja, is dat een hobby van je of zo? Uh, vissen? Ja, dat is een hobby, ja. ja? Dat is, uh... Ja, hengelen vind ik leuk hè. Ja, ja. ja maar, maar doet het ook, doet het ook gewoon uh, met het, iets met jezelf? Vind je het gewoon vissen, prettig om even gewoon... Vissen is gewoon een soort vorm van ontspanning. Voor jou is dat? Jouw, je alle stress even kwijtraakt. Ja, ja. ja. ja. ja. En, en ga je dan ook echt uh, met je werpenhengel om een uur of uh, zes uh, als, ja, uh, als ook, uh, een soort touwtrapper? Ja. Ja. Ja? ja, zeker weten. Ja, dat is heerlijk als het gewoon uh, lekker rustig is, zodat je komt op. ja Lekker vissen, ja. Ja, je bent er naar Muidenaar, dus. Ik naar ja, ja, dan, dan, dan, dan ja, ik hou moet je er van vissen. Ja, ja dan, <laughs> dat lijkt me wel duidelijk. Uh, want, uh, want ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat lijkt wel een beetje, ook een beetje in je genen gestopt. Uh, te ja, ja, want mijn vader heeft, uh, heeft een eigen boot. Dus ja, uh, ja het is met de Pokkele in de ook uh, ja. De Noordzee op. Van ja, toe. ik ben ook heel vaak op de Noordzee met mijn vader mee geweest. Ja. Heel slecht weer en zo. Ja? Ja? Nou, hoe staat het een beetje? Kom je dan nog wel eens uh, half groen en wit uh, ja, terug? in Ik heb wel eens uh, meegemaakt dat een je. Uh, dan gingen we met mooi weer gingen we naar buiten. Ja. Met de boot. Met windkracht 3 of zo. En ineens sloeg het hele weer. Sloeg helemaal om. Dan werd in één keer windkracht 8. Ja. Nou, toen ben ik echt helemaal groen geworden. Toen lag ik in een uh, <laughs> uh, visje. Uh, een beetje zo'n uh, net. Uh, ja, lag ding ik is. in een bak met netten. <laughs> helemaal <Ja>. verrot. <laughs> helemaal ja. verrot. Ja, helemaal maar wit, maar uh, het is. Het is, het is uh, ja. Uh, maar dan, dan heb je ook een beetje de, meteen ook de ruige kant van het van het uh, vissersbestaan, uh, ja, mee ja, te maken. Ja, het is echt uh, hard werken ja? op zo'n boot, ja. Ik ja. Ja, in het programma Discovery, uh, heb je dat uh, krabvissen. Ja? Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, ja. dat is wel heftig geworden, het weer ja. en zo. Ja. Maar daar kun je het wel mee vergelijken, het werk uh, ja. wat je doet en zo. Met ja, uh, ja met die pakken en zo, ik ja, maar ja, dat sta je, sta, sta, sta, want, want ik neem aan dat, je, dat doe je. Doe je er ook iets mee? Werk je er ook, uh, werk je ook met vis? Uh, nee, ik heb nou gewoon een vaste baan in, uh, in de Muiden. Mm -hmm. niet, niet, uh, niet dat ik de zee op ga meer. Nee. Maar uh, ik werk in een. Uh, ja, ik leef vis en horeca. Ja. Dus ik uh, doe fileerwerk en uh, portioneerwerk. Oh, dat is mijn werk. Dat dat is werk. Dus wel in de vis. Ja, maar uh, dan betekent het ook dat jij enorm veel verstand hebt van vis. Ik heb enorm veel verstand van vis. Ja, ja, ja ik, dat uh, <laughs> ik weet alle soorten en uh, ja? Ja, ik weet gewoon wat goed is, wat niet goed is. Waaraan? Dat is leuk even een uitstapje. We, we, het moet eigenlijk over zingen gaan, maar we hebben het nu ineens over vis. Maar ja, zandvoorters en vissen, dat is precies hetzelfde verhaal. Dus, ja, uh, dus wat dat er gaat, uh, is het, uh, zit je hier wel op de goede plek. Ja. Uh, want, want een vis, uh, als, als, de, als, je, als je niet. Uh, wa, waaraan kan je merken dat een vis niet goed is? Nou, als een vis niet goed is. Bijvoorbeeld niet vers. Ja. Met vis heb je altijd gewoon dat het gaat ruiken natuurlijk. Ja. Dus... Het uh, dus ja. is gewoon eerlijk voedsel. Ja. Dus, uh, dus als het stinkt, uh, dan niet. Nee. nee. En uh, ja, bij sommige vis komt er ook... Uh, als het verrot is zie je gewoon dat er, ja, er komt bijvoorbeeld een slijmlaagje op komt. Ja, en het stinkt gewoon altijd als het niet goed is. Ja. Je moet er altijd aan ruiken. Ik heb, ik heb wel eens een, ik heb een opa, opa gehad. En die, die zat ooit eens een keer op vakantie in Beekbergen, dat ligt onder Apeldoorn. En dan kwam er een man, die kwam dan echt met een mand, met, een, met, een met, met vis aan. Ja. En dat rook inderdaad, wat jij, zoals je het net beschreef. Ja. Die zei hij op een gegeven moment, moet je door je vis niet. Dus, uh, <laughs> ja, dus dat, dat, dat, dat, dat gaat, ja. Ja, ja. Ja, ook zandwoorders moet je dus uh, geen rotzee verkopen Wat dat uh, er gaat nee, nee. Ja. Maar ik denk dat het die naar niet anders is Klopt, ja. uh, Nou even, even leuk over Want, want uh, ja, ik zie dan een foto met een, uh, met een lel van een Wat is het? Is dat dan nou een snoekbaas? Een, nou, een snoekbaas snoekbaars. Ja. Uh, waar, waar vis jij dan? Vis jij dan uh, in de buurt van naar Of uh, wat meer in die uh, Ja die ja, polder, nou, nee, eigenlijk mag ik dit plekje mag ik niet draaien. Ik ga het dan ook maar niet zeggen dan. Want nee. uh, dan zeggen we gewoon even globaal ongeveer waar het is. <laughs> gewoon ergens. Uh, ja, het in... is in ieder geval het Noordzeekanaal. Uh... Oké, okay. meer hoeven we niet te weten. Meer uh, kan ik ook. Maar, niet maar, maar, dat, uh, maar goed, in, uh, ze komen dus voor in het Noordzeekanaal. Ja, zeker weten. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, dank je. Dat, uh, dat is even een kleine visles uh, van, uh, van Jelle Visser. <laughs> dat is wel leuk. Okay, ja. Ik dacht dat we over muziek gebruiken. Ja, Dat gaan we ook <laughs> nog even doen. Uh, over de sculpture in de klei nog eventjes. Uh, ja. Dat nummer on en af. Dat, dat, daar hoorden we aan het begin een uh, gitaar-solo. Uh, ja. was, was jij dat of was dat Mick? Alle elektrische gitaar, dat heb ik in gespeeld. Dat in de heb jij gedaan. gedaan? Ja, ja. Oké, okay. uh, want Mick met is... Met uh, die leeggeluiden en zo, dat heb ik allemaal ingespeeld. gespeeld. Dat heb jij ja. ingespeeld. gespeeld. Ja. Uh, Mick schijnt uh, ook heel erg bedreven te zijn in een 12-string 12 12 gitaar. 12-snarige gitaar, ja. 12 ja. Ja. gitaar. Ja. Klopt, ja. ja. Hebben jullie die ook uh, in de tijd dat, uh, dat, uh, dat jullie met de sculpture en de klei bezig waren, dat ook gebruikt? De, de, ja, de, de, bijna, de, in <laughs> bijna in elk nummer. Bijna in elk nummer? Ja. Want, uh, ja. Uh, wat, is er, uh, wat is er zo bijzonder aan zo'n 12-string twaalfsnare gitaar, ja. ja. Nou, dat klinkt gewoon klinkt gewoon heel erg vol. Ja. Ja, het klinkt anders dan een uh, zesnaarige gitaar. Ja. Ik denk dat klinkt, uh, ja. Ja, ik vind het heel gaaf klinken. Het klinkt gewoon. Uh, heel heb heel jij vol. zelf ook gewoon uh, uh, dubbel geluid in principe? Ja. ja. Heb, jij de, heb jij hem ook gebruikt? Ooit? 12? Ik heb er wel op gespeeld, maar ja. ik heb zelf geen 12-snare gitaar. Nee. Maar, maar ik vind uh, het wel te gek. Ik uh, wilde er wel eentje aanschaffen tegen de Toch wel? Ja, zeker ja. ja. weten. Uh, is het uh, zo, ja, want, want nu je bezig bent met, uh, met echt uh, gitaarwerk. Uh, ja. Dus maakt dat uh, misschien ook wel uh, naar iets om. Nee, ja, je, uh, je moet gewoon zoveel mogelijk middelen gebruiken, denk ik. Uh. Ja. ja ik, uh, ik, dat is mijn plan ook een beetje met eigen nummers. Uh, ik wil gewoon heel veel dingen afwisselen. Uh, experimenteren met stemmingen. Ja. Met verschillende gitaren, bijvoorbeeld elektrisch, Spaans gitaar. Ja. Ik, ik speel echt alles. Uh, ja. Maar dat is gewoon heel leuk om af te wisselen om ja. een beetje te mee, uh, mee te experimenteren. Ja. En met effecten en zo natuurlijk. Ja, ik, ik, ik vind het een boeiend verhaal... maar ik zat even... ik was ook afgeleid door de klok... Ja. en zij zijn stiekem al in het tweede uur terechtgekomen... in ons reguliere gedeelte <laughs> van Alternative FM... dus al die mensen die nu denken van... wat is dit? Uh, ga ik nu even zeggen... je hebt al een uur gemist... Uh, dat is, uh, dit was de stem van Jelle Visser... Een van, de gasten, een van de twee gasten hier vanavond in de studio... omdat we een lange uh, Alternative FM hebben... Uh, de bedoeling was dat we, uh, dat we ze alle twee uh, lieten spelen... maar één ervan uh, heeft helaas... Uh, uh, wat uh, ja, wat gezondheidsprobleempjes in ieder geval. Uh, en die was niet bij macht om, om te spelen. Dat is Fabiana. En uh, Jelle die zal straks wel gaan spelen. Dus, dus dat, uh, dat, uh, dat doen we zo. Uh, we, hebben, we hadden het even over de 12-string. Dat je daarmee uh, mogelijkerwijs mee aan de, aan de gang uh, gaat. Uh, je hebt ook een verschil uit, uh, uitgelegd. Ja. Uh, ik zag... Uh, ik heb ook even stiekem in het, in het, in het domein van, van Jelle Visser in de buurt van IJmuiden, sterker nog, in IJmuiden zelf gekeken. stond ook een drumstel. Ga je daar ook aan wagen of niet? Uh, ja, in mijn huiskamer staat nu een drumstel inderdaad. Ja. En uh, nou, ik ben nou uh, mijn streven is om iedere dag een half uurtje te gaan drummen, ja. zonder les. Zonder les? Ja, ik kijk gewoon op YouTube, dat heb ik mijn gitaar ook gedaan, ik heb nooit les gehad. Ja, Ik heb uh, twee weken klassiek gitaarles gehad. Ja. Maar, maar dat is het niet Wat, dat is toch anders lijkt mij? Of, of Klassiek is weer anders, ja, maar je leert wel goed uh, ja, noten lezen en zo en hoe je moet tokkelen. Ja. Alle verplichte dingetjes, hoe het moet. Hoe het moet, maar ja, ook hoe het niet moet. Uh, ik vind het ook leuk om het gewoon zelf aan te leren en te ja. zeggen van ja, ik kan drummen weet je wel. Ja, ja. Dus dat is mijn streef nu ook een beetje. En misschien wil ik tegen de tijd ook wel weer in een band gaan drummen, als ik er klaar voor ben. Voel je je dan nog nu niet klaar voor? Uh, ja, ik zou het wel kunnen, maar ja... Ik wil wel wat meer kunnen. Ik ken nu alleen maar uh, de standaard uh, beats en zo. Ja. Dus ik wil wat meer. Uh, ja, kijk meer je ook bijvoorbeeld leren. naar een, een, een, een grote drummer in die wij in Nederland kennen? In de, de persoon bijvoorbeeld van Cesar Zuiderwijk. Ja, dat vind ik persoonlijk dan een goede drummer. Maar ja, nou, dan die kan die iedereen uh, weer van mening verschillen. Verkoper, uh, lul. Uh, dat, is, dat, dat, dat, dat zie je verkeerd. Maar, maar kijk je er wel naar? Naar nou, dat soort uh, mensen of niet? Tuurlijk. Op, uh, ja, op YouTube. Uh, ja, je kan alles opzoeken. Ik wil, ja. uh, maar uh, met alles hoor, wat ik op de radio hoor, ik luister gewoon heel erg naar de beat en zo. Ja? Ja, op die manier probeer ik het gewoon na te doen, weet je wel. Je bent eigenlijk een autodidact, om het maar zo te zeggen. Je ja. leidt je eigenlijk als het ware jezelf op. Ja, ja zeker. Maar je hebt toch een muzikale achtergrond uh, gehad. Uh, ja. Als opleiding zijn. Ja, klopt, ja. Ik heb wel uh -huh. een opleiding gehad, ja. ja wat, wat, wat, wat, wat, wat heb je uh, precies uh, gedaan? Ik heb de uh, ROC-opleiding gedaan, de ja. opleiding artiest. Oh. En uh, ja, daar leer je gewoon uh, hoe je les geeft en zo. Ja. En uh, ja, gewoon je leert heel veel verschillende stijlen leren spelen ja. en natuurlijk muziektheorie ja, maar, alles eromheen. Maar je komt ook tot eigen inzichten van ik hey, kan ook een eigen liedje proberen Dat leer je te, ook, ja. ja. ja, ja. En, en natuurlijk heb je zo, ja. in je buurvrouw uh, natuurlijk een hele goeie uh, wat dat er gaat. Uh, want ja, uh, ja, de meeste uh, mensen die in de buurt van de Armaiden, die kijken toch allemaal in die richting van, uh, van Fabiana en dat, dat op zich. Klopt, ja. Ja, uh, en merk, merk je dat toch wel? Dat als uh, dat waar, waar Fabiana dan dat een bepaalde vorm van respect. Uh... Uh, ja, zeker weten, ja. Ja? ja, tuurlijk. Want op die avond uh, kan ik me ook nog herinneren dat jij ook uh, toch wel onder de indruk was van Fabiana. Ja, ja zeker weten, ja. ja. Ja, dat is gewoon te gek. Dat je naast iemand uh, staat uh, die, al, uh, ja, ik, die al wat uh, uh, uh, neergezet heeft. Ja, ik moest wel heel goed mijn best doen. <laughs> <laughs> ja, uh, maar goed, uh, het, het voordeel nee. van, van, uh, van die IJmuidenaren is uh, dat ze toch altijd weer lekker nuchter zijn. IJmuidenaren uh, zijn heel nuchter, ja. Het <laughs> ja, ja. is uh, what you see is what you get uh, ja. en meer is het niet. En dat is maar goed ook. Uh, we gaan eventjes uh, iets uh, draaien van Non Soyo dat is uh, van Donata Kramers en haar band. Uh, CD'je kreeg ik uh, opgestuurd Ik ben er zelf uh, behoorlijk uh, al aardig uh, van onder de indruk Van wat, uh, wat het uh, Wat het heeft uh, opgeleverd uh, Het nummer wat ik toch persoonlijk een van de lekkerste nummers uh, van het album Just uh, Before The Faint Is het nummer Clockwise Dus daar gaan we nu even naar luisteren Take It's all good, yeah. Points out in our directions from this moment we are Bart Constant... en uh, dat, dat album wat hij heeft... Uh, gemaakt uh, dit jaar... He, Tell Yourself Whatever You Have To... Uh, ben een beetje getipt... door, uh, door iemand uh, die uh, daar... Ja, min of meer verstand van heeft... en uh, dit uh, nummer... Gravity is ook uh, wat je kan... Uh, kan zien uh, op uh, YouTube... en bijzonder ook... van het album is dat je heel duidelijk... Uh, de medewerking hoort van Colin Byrnes... van The Kite Man... Dus, uh, en ja... Achter Bart Constant, daar schuilt de singer-songwriter Rutger Hoedemakers. En hij heeft zich min of meer een beetje teruggetrokken in Berlijn. Daar heeft hij onder andere ook dit album helemaal opgenomen. En dit is dan eigenlijk het, het resultaat geworden. Volgens velen... Behoorlijk vernieuwend en verrassend ook. En dat moet ik er ook wel bij zeggen. Het, uh, je verwacht een hoop dingen niet. En er zitten heel veel stijlen. Ik denk dat hij ook... ja, Het zou bijna zeggen wereldmuziek. Uh, zo waren je bijvoorbeeld... In het ene moment in Zuid-Amerika. en het andere moment... Dan denk je van... Het is ook weer puur Hollands. Bijvoorbeeld Gravity. Dat, dat lijkt me zoiets van... Je komt ergens in Brabant... Uh, in een of andere uh, ja, café binnen. s ochtends om negen uur. En er staat de plaatselijke harmoniekapel... Uh, in het zaaltje ernaast uh, te spelen. Zo komt het bij mij ook... Maar goed... Uh, wie ben ik? Uh, Fink, daar hebben we daarnet een uh, nummer van gedraaid... Uh, Perfect Darkness... Op jouw verzoek uh, Jelle, want... Dat is jouw vader... Fink is mijn vader... Is hier, Fink is jouw vader... <laughs> maar heeft hij ook wel verstand van vis? Nee toch? Nee, volgens mij niet, nee. Nee, maar wel goed van... Uh, ja, ik moet hem, ik moet hem nog een keer uitnodigen bij mij thuis om te fiets ja, te eten. Dit, uh, ja, maar goed, uh, Fink, wat, wat, wat, wat werk je van, uh, van de man? Ja, hij... Bijna alles, denk ik, want jij... Ja, uh, hij heet eigenlijk Finn, hè? Finn fin, fin Greenol. Finn Greeno. Ja, Greenol. Green... Al. Oh. oh, Al. Greenol. Greenol! Ze klinkt als groene olie. Ja, zoiets. Oké, okay, nou ja... Uh, ik kan mij alles wijsmaken, maar ik, ik, ik, doe, ik leer het door het uh, op het moment aanschouwend onderwijs. Dus ik krijg nu van jou aanschouwend onderwijs, hoe ik dingen ding moet uitspreken. Dus dan weet ik het voor de volgende keer dat ik het uh, anders moet doen. Ja. Uh, Perfect Darkness, uh, die hebben we net uh, hier uh, laten horen bij Alternative FM. Uh, waarom uh, Fink? Wat is, ja, jij zegt muzikale vader, maar ja. hoe is dat ontstaan? Uh, ja, hoe is het ontstaan? Uh, ja, ik ben altijd de houding aan het spitten op YouTube... Hmm. Naar uh, nieuwe muziek en zo. En ja, via via kom je gewoon dingen tegen. En uh, toen op een gegeven moment kwam ik een nummer van Fink tegen en ik ja. had het nog nooit gehoord. Toen zag ik dat het de soundtrack van een film was. Van, uh, weet die film ook weer Een goede. Ik weet het niet. Ja, een hele goede. Ik kom even niet op de naam. Nou, nee, in goed, uh, van, uh, filmmuziek in ieder geval. Ja, ja. filmmuziek. Maar nou, uh, ik luisterde het en ik kreeg echt super kipvel gewoon. Het lijkt dus, het, het is hetzelfde als een fles wijn overtrekken, je vindt de, de wijn lekker of je vindt hem niet lekker. Het is net hetzelfde, ja, de muziek precies. is precies hetzelfde. Ja, maar dit was echt, uh, deze muziek was echt heel vernieuwend voor mij. En ja. ik dacht, wow, gaaf sound is zo, weet je wel. En uh, ja, toen ben ik uh, meer nummers van hem op gaan zoeken en uh, ja, ik moest heel erg wennen aan andere nummers. Maar nu vind ik echt alles wat hij doet, goed. Het is gewoon echt te gek en mm. live is het ook echt super goed. Het is gewoon echt heel puur. Ben je er geweest bij hem? Ik ben bij hem geweest in de Zucker Factory, ja. tegenover de Melkweg. Ja. En uh, ja, dat kwam dat ook echt... heel goed tot uiting in je zaal. Wat, waar ja. Dat uh, is echt gek. Hij zat echt uh, stond er vooraan mm -hmm. en ja, je kon hem gewoon aanraken. En dan kwam later kwam je ook het uh, publiek in en zo. Echt een hele leuke spontane man. Ja ik ben ook al met hem op de foto geweest zo, dus dat was echt wel uh, met, bijzonder. Met jouw voorbeeld al meteen al. Ja, ja, ja. ja. ja het is uh, echt heb mijn je ook voorbeeld. nog? Ja, heb je ook wat dingen over van hem ontfutseld? Uh, uh, dat, dat je van een kleine stiekem kijkje in de keuken hebt uh, kunnen kijken bij hem, van hoe pak hij dingen aan? Of uh, heb je dat uh, niet? Uh, zo brutaal was je dan nog weer net niet? Nee, nee, hij moest. Er waren natuurlijk heel veel mensen die hem aanspraken die avond. Ja. Want uh, iedereen nam toe en zo. Ik ja, wel. Dus. ja, dat ging echt. Uh, kon niet iedereen uh, deel te woord staan, weet je ja. wel? Ja. Maar uh, ja, ik was in ieder geval blij dat ik met hem op de foto kon en zo. En uh, ja, ja. dat ik een handtekening had gehad. Dus, dus dat was wel heel bijzonder voor mij. Oké. Okay. Dat is het verhaal, Vink. Ja. Uh, nou goed, we, we gaan zo direct. Ik neem aan uh, markers. Ik haal iedereen even uh, twee tellen bij. Ja. Ja, je zit uh, gewoon nog uh, lekker achter, uh, achter je laptop. Maar uh, gaan, wij, uh, gaan wij zo dadelijk uh, iets uh, van Jelle. Uh, kunnen, uh, kunnen we dat doen? Ik ga zo eerst even zo. We gaan zo even soundchecken en dat doen we op het moment dat we iets gaan draaien wat uh, op verzoek uh, weer uh, is uh, binnengekomen. Want ja, we hebben ook nog een tweede gast, dat is Fabiana Dammers. En uh, we gaan straks ook uh, weer even wat uh, met haar uh, het en ander doornemen. Want de nummers die zij heeft uitgezocht, wat, uh, wat dat uh, voor reden is waarom zij die dingen nou juist weer goed vindt. En waarom en hoe en dat. Uh, nu heb ik iets in uh, mijn handen gekregen, dat is David Gray. White letter. Zeg je het goed uh, zo? Ja, je mag. Uh... Uh, ja, zeker. Ja, ja white letter. Het, nummer 8 uh, vind ik zelf heel mooi. This year's love. This year's love, ja. ja. Nou, gaan we er nu even naar luisteren. Dat als ik een cd-speler uh, links heb uh, die op een gegeven moment alleen maar Servo On uh, zegt. Voor de rest uh, doet hij niks. Uh, dit was David Gray en White Letter. Dat, dat, dat hebben we dan uh, eventjes uh, gedaan. Uh, ja, ja want, uh, pak, als je wil de microfoon even erbij pakken. Als je ja Dankjewel. hoor, hallo. <laughs> uh, uh, nou, ik, ik, ik bedoel, uh, ik, nou, nou ineens pak hij hem wel. Wat, wat is ja? het? Uh, ja, dat is leuk. Uh, White Letter. Waarom David Gray? Waarom David Gray? Ja, omdat hij gewoon ongelooflijk mooie liedjes maakt. En uh, dat hij ook, uh, ja, ook een van mijn inspiratiebronnen is. Hij uh, maakt uh, liedjes die ja, ook gebruikt worden voor films. Dat is ook een van de dingen die ik uh, te gek zou vinden. Ik mm -hmm. nu uh, sta op het punt om een contract te tekenen voor een publisher die ook uh, ja, songs, zeg maar... ...linkt aan series als Grey's Anatomy. En uh, daar heeft hij ook twee van zijn artiesten aangekoppeld. Ja. En uh, dat, nou, dat heeft hij ook met This Year's Love. En uh, is ook, dat, dat vind ik een hele mooie manier om muziek aan de man te brengen. Mm -hmm. Maar los daarvan, ik vind het gewoon echt een prachtige, ja, heel mooi nummer. Toen ik het hoorde was ik meteen helemaal weggeblazen van, het, van zijn muziek. En uh, ook, uh, ja, vooral dat album. Het is echt geweldig. Het is... Uh, ik heb er weinig hoorde, ik kan niet echt goed nou, uitleggen waarom. Ik vind goed, het, heel mooi. Nou, het is gewoon heel mooi. Het uh, is gewoon heel mooi. Dat is duidelijk. Uh, terwijl ik uh, hier een ander cdje wat ik hier uh, van jou heb gekregen, maar dat uh, protesteert heftig uh, in, in de CD spelen. Ik krijg er alleen maar één trek op uh, meer niet. Oh, dat is. Uh, ik heb nog wel een, mm, misschien een andere. Het is track als je <laughs> ah, dan dat. Moet uh... we, moeten we dat maar eerst even doen? Ja, zodat uh, uh, ja, we nee, ik... iets anders liggen ja? nog. Goed. Uh, dan kunnen en we dat daar ja. ook een van mijn inspiratiebronnen. Mm -hmm. Uh, dat is Bright Eyes. Daar heb ik iets van gehoord, ja. Eerste Act, dat is een uh, project van Conor Oberst, ook een singer-songwriter. Ja. En dat is echt een van de eerste dingen waar ik naar luisterde, wat me ontzettend geïnspireerd heeft. En ook in mijn beginfase vooral. Ehm... Mm um, mijn eerste EP is uh, ja, ook wel een beetje in die stijl Inmiddels heb ik me wel wat verder ontwikkeld ja. Maar het is, ja, het is heel apart Je moet er van houden hier dat moet ik is wel het volgens mij hè? toch? Bright Eyes? Of nee het is een Amerikaan Een Amerikaan hè? Ja. Ja, Maar Ja maar het het, je moet er van houden Het is een ja. apart stijltje Maar ja Ik vind de emotie die hij in zijn muziek legt uh, ja. dat, dat is hetgeen wat mij uh, ontroert bij hem ja. Welke, en, uh, Welk nummer heb je uitgekozen? Uh, dus, something Wake En dat is nummertje? Nummer 4 uit mijn hoofd Juist. Sorry, ja, ik vind de te teksten ook doe's. weer. Eigenlijk net als met Nick Dweek. Ja? Dat spreekt me gewoon aan. Dan kan je gewoon in dat je erin kan vinden, weet je wel? Dat, dat je het eh, moet, moet, moet popmuziek ook een beetje filosofisch zijn in jouw optiek? Nou, het hoeft niet filosofisch te zijn. Het moet natuurlijk ook catchy zijn. Dat is ook belangrijk. dat je ja. Wat heel belangrijk is, is dat je gewoon ja, melodie die pakkend is. Dat vind ik ook belangrijk. Maar dit, ik vind de tekst ook belangrijk. Dat ja. je erin kan vinden. Weet je wel, dat je ook voor andere mensen een, uh, een spreker kan zijn. Dat ze zich in iets kunnen vinden. Weet je wel, dat. dat dat, dat, ik luister ook naar muziek, waar ik ja, mezelf, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar het moet het, muziek het moet matchen, het moet met jou matchen, maar het moet ook eigenlijk uh, gewoon ook met jouw beetje niet opvatting, niet alleen voor jezelf, ja. maar ook voor anderen, ja, dat is ook dat heb ik zelf herkenbaarheid ook, is herkenbaarheid, herkenbaarheid, inderdaad, ja. en uh, ja, natuurlijk, uiteindelijk ook, dit is wel iets apartere muziek, maar ik uh, vind ja, het als, uh, ik vind het ook gewoon leuk om naar muziek te luisteren, los van de tekst, als gewoon een goed ja, Goed een melodie is. heeft ja. of een, een goede beat of zo. Dat wisselt natuurlijk. kan ik er ook een beetje vanaf ja. welke stemming je zit. Ja. Maar het hoeft niet, uh, je hoeft niet uh, elke keer uh, van uh, tekstueel, uh, klopt het niet. Maar je kan ook naar zeg maar, pretentieloze uh, nummers ja, uh, luisteren. Absoluut. Ja? ja hoor, dat kan ik zeker. Maar dit is in ieder geval een van de dingen ja, waar ik in die fase, in die beginfase, heel erg uh, naar luisterde. En ja. wat mij zeker ook gevormd heeft als singer-songwriter. Oh. Ben, ik maak nu wel heel andere muziek, maar ja. het is toch wel een van de beginnen. ja, nou ja goed. Het, <laughs> elk mens maakt een bepaalde ontwikkeling wat dat betreft door. Het, het, het is ja. niet, niet vreemd. Als je 18 bent, begin je natuurlijk op een heel ander level dan dat je nu op dit moment 27 bent. Bij wijze ja, van spreken. Het, is, het is ook het mooie aan Something Fake is ook dat het gaat over uh, dat ongrijpbare van de toekomst. Ja. Over een droom hebben, weet je wel. En dat is ook wat ik zo mooi vind aan het liedje. Ja. Nou ja, we, Ik, uh, ja. We, we gaan er naar luisteren. Hier is uh, de degene die jij hebt uh, aangekondigd. Uh, Bright Eyes met Bright Something ice, ja. Fake. Dit blijft uh, nog altijd een van... Uh, een beetje mijn favoriete nummers... Uh, die, uh, die we hier uh, hebben laten horen... van uh, Fabianne Dammers. Uh, het uh, nummer Can't Say No. Uh, hij zal ongetwijfeld... op het album heel anders gaan klinken. Dat, dat uh, sowieso. Uh, voordat we even over dit nummer hebben... even ook nog Bright Eyes. Want dat, uh, dat uh, wat, je, wat je me net hebt uh, aangegeven. Uh, geloof ik? Klopt. Ja, ja. Uh, want dat, dat, dat, het is natuurlijk... Iets wat de, de, de meeste mensen niet kennen. Nee, het is inderdaad. Nou ja, je hebt wel heel veel insiders, uh, vooral veel singers, songwriters, liefhebbers die het wel kennen. Yeah. Maar het is niet mainstream, zeg maar. De, dat niet. Nee, mainstream is uh, op uh, de hele massa gericht, uh, eigenlijk. Tenminste, ja, in, uh, precies. Zo wordt het, uh, Zal het zien. Um, <coughs> nog even over zijn. Uh, over nou. Uh, we zeiden het al. Op ja. het album uh, gaat hij heel anders uh, klinken. Ja, er komen inderdaad een paar tracks van mijn EP terug op mijn album. En ja. ook een, een aantal nieuwe. Ja. En dat is allemaal natuurlijk in de studio. Dit heb ik allemaal thuis in mijn slaapkamer opgenomen, wat je net hoorde. Ja. En zelf gemixt en ja. geproduceerd. En uh, ja, dit is, het is meer... Uh, Echt, echt een productie geworden. Een studio productie. Nou, ik ben echt ontzettend trots op. Ja. Ik ben er ongeveer anderhalf jaar mee bezig geweest. Om echt van het begin tot het eind. zeg maar opnameproces uh, uh, Engineer. Producer vinden. En uh, ja, alles opnemen. Mixen. En een master. Maar ik ben wel echt heel uh, tevreden met het resultaat. ja, ja. Uh, Next Best Band. Zegt hij jou natuurlijk alles wat. Ik uh, heb uh, dat van gehoord. En ja. Ja, <laughs> heb je ook van de naam Guno Oosteling gehoord? Ja, absoluut. Ja, dat sowieso. <laughs> maar ja. uh, die wist dat zo heel mooi te omschrijven. Uh, ik had uh, toen de finale van de Grote Prijs van Nederland van 2011 werd gehouden. Stond er een heel interview in met Guna Oostling En die zei op een gegeven moment in dat interview van ja, maar uh, wat wij doen, uh, dat, daar is de muzikant ook echt met ambachtelijk werk bezig. En toen noemde hij jou als voorbeeld. En dat is... Alleen niet alleen in dat artikel, maar later heb ik dat ook nog een keer teruggelezen bij Next Best Band. He, de industrie verwacht dan gelijk, pam, als je de grote prijs van Nederland hebt gewonnen meteen met, uh, met werk. Ja, dat heb jij hangt, niet gedaan. Nee, klopt. Het hangt ook een beetje vanaf in welke fase je zit. Want ja. je hebt bijvoorbeeld ook singer-songwriters die al bezig waren met hun album. Uh -huh. en Zoals jullie Zwart bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ja. Dat stond al uh, op de rails, om maar zo te zeggen. Ja. En uh, ja, dan kan het natuurlijk meteen daarna mooi aansluiten. A, uitkomen en dan kan het uh, prijzengeld weer geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld promotie of andere zaken. Ja. Nou, ik op, op het moment dat ik meedeed, ik wilde eigenlijk nog niet meedoen, maar ik was een soort van overgehaald ja. door een paar mensen van probeer het. En ja. Ja. je kan altijd zien, je hebt altijd reclame, dus ja. ik had meer zo'n instelling van nou, ik zie wel. Ja. Nooit met het idee van nou, dat ik echt zou, ook zou gaan winnen. En mm. ik was toen nog bezig met me afstuderen uh, op de popopleiding. En ik moest nog een afstudie IP opnemen. Ik had helemaal niks. En, dus ik moest helemaal nog beginnen. Dus toen ik won was het echt zo van. Ik viel me in het diepe. En dat was nog allemaal. Toen begon ik pas met het zoeken naar een producer, een engineer. Ik, moest, ik had precies drie maanden daarna mijn afstudie IP. Die ik opging, mm. die je net hebt gehoord. Die heb ja. ik zelf opgenomen. Ja. En ik dacht, ik wil niet. Ik wil dit gewoon, het album. Ik wil dat het goed wordt. Ik wil dat het is mijn eerste album. Album. Ik wilde er de tijd voor nemen. Dat geld investeren in ja, een product waar ik trots op kan zijn. En dat, daar hoeft geen haast bij te komen. Want als muziek goed is, dan komt het toch wel door. Ja. En dat is ook mijn instelling als muzikant. En ja. ik wilde er ook gewoon tevreden mee kunnen zijn. En het is ook een ambacht zoals je zegt. Ja. En dat de timing toevallig, dat is to, al, kan altijd bij iemand op een andere manier liggen. Dat betekent niet dat als de ene meteen een album uitbrengt. dat die persoon beter is dan de ander? Het is gewoon net van. waar sta jij op dat moment? Yeah. Waar Benut jij het voor? Yeah. Je kan, ik, ik bedoel, de ene die neemt, heeft al een album. de ander nog niet. Uh, het is gewoon puur een eigen keuze. Voor mij was dat de meest logische keuze. En mm. ik heb gewoon die tijd genomen daarna. En ik heb heel veel dingen gedaan in de tussentijd. En nu sta ik dus op het punt om het album uit te brengen. Maar sowieso ben ik iemand. Die altijd mijn eigen, je eigen plan heeft getrokken. Ja. eigen plan. En ja. ik laat me niet snel uh, door iemand uh, van de wijs brengen. om te zeggen: nou, dit is het pad. En dat is het enige pad. Want ik denk: het, iedereen heeft zijn eigen pad. En ik denk als je die volgt. dan is het resultaat ook gewoon beter. Omdat ja. iedere persoon natuurlijk. Ja, iedere ja, ieder mens is verschillend. Ja. en ieder mens reageert anders. Dus ja, dat, in die filosofie ga ik uh, duidelijk in mee. Maar uh, wat mij ook opvalt: hè, uh, je, je, je, je haalde het aan. De, Paradiso 2018 finale. Ik heb er iets opgespoord. Ja, voor mij is dit, uh, is dit zo uh, min of meer treffend. Uh, ik laat even een klein uh, stukje horen van. En, uh, dan zet ik jou weer eventjes een klein beetje dicht. Dan halen we even straks uh, Fabian er, erbij. Maar dit is zo uh, bijzonder. Uh, het is, het is uh, op YouTube te vinden. Uh, het is gemaakt door de Amsterdamse Singer-Songwriter-Gilde. Die hebben daar uh, opnames uh, van gemaakt. Het was meteen. 1, het eerste nummer wat je moest spelen, geloof ik. Hè? Dat, uh, dat het was 1. het eerste nummer in mijn set, en ik was ook de eerste die begon van de zes finalisten. Dus ik was echt ontzettend nerveus. Ja, nou dat, dat, dat, dat is. Dit is hem dus. Dit is de opname. Ik geloof. Het. Ja, wat wil je zeggen? hoor je wat? Ja ik hoor wel wat, ja. <laughs> En dit bedoel ik dus, hè, bij, het, bij de uithaal Sing and Tired, daar kreeg ik kippenvel van. En waarom krijg ik er kippenvel van? Omdat muziek emotie is. En hier in dit filmpje zit alles wat muziek in mijn optiek, uh, uh, het is beleving. En ik beleef dus gewoon iemand die daar staat, uh, zoals hij daar staat. Beetje ja, spannend, omdat het allemaal, uh, daar zit een hele zaal, die zit uh, te kijken. Dat is één kant van het verhaal. Maar uh, wat, wat nou zo mooi is, de productie staat als een huis. En dat, uh, dat, dat haal ik er allemaal uit. En elke keer bij die uithaal, daar krijg ik echt werkelijk kippenvel van. En dat, dat verklaart mij gewoon waarom muziek emotie is. Dat is dit filmpje, dit kleine filmpje van, nou, 3,5 minuut. ...gemaakt door het amsterdam zingen zongrijden -so gelde Daar zit ik uh, wel vaak naar te kijken, ja. En, um, omdat het voor mij emotie is. Maar dat is mijn beleving. Ik weet niet uh, hoe jij daar tegenaan staat, maar... Uh... Ik was die middag doodnerveus. Ja? Ik stond echt achter het podium half uh, ja, dag te gaan. <laughs> of ja, zo dat ja. Maar dat heb ik nog steeds bij elke optreden. Dus dat is ja. iets wat gewoon niet... Uh, ...om meer weg lijkt te gaan. Ik ja. weet niet of dat, ja, dat sommige artiesten hebben daar last van... de anderen weer niet. Ja. Maar, en, en toen natuurlijk extra. Want ik wist van ja, dit is gewoon... Uh, ja, het voelde voor mij alsof ja, ik ben nu zo ver gekomen... ...nu wil ik er ook echt voor gaan. Ja. En uh, ik was heel nerveus, maar het, op het moment dat ik daar begon, viel dat gewoon ineens weg. Het ja, ging want, allemaal heel, van, ging, uh, ja, als vanzelfsprekend. Want dan van het gaandeweg, dit nummer, ineens kwam het er zo spitterend in één keer uit. Dat, dat, dat, dat, dat, zo kwam het bij mij over. Ik, uh, ik, heb, de, ik heb de hele finale toen niet, niet gezien, dus ik moet het, met dit soort materiaal moet ik het dan maar doen. En uh, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, dat op een gegeven moment daar, uh, als daar oh. gevoelige juryleden zeggen van, pats, zij moet het dan maar worden. Want ja, ik heb uh, nog wel een uh, soort van hele opname thuis ja, te, ja. van uh, de hele finale. Ja. ja, het is net of... Uh, ik moet zeggen dat optreden was echt... Uh, ja, het voelde ook als magisch. Het ging, ik hoorde zelfs van mijn drummer van... Nou, ik had niet verwacht dat jij dit kon neerzetten. Want omdat het, gewoon, uh, het is net of je op dat moment... Uh, dat, mijn moeder zei van, uh, zelfs van... Uh, volgens mij was de, de, de spirit van, je, van nonna, van mijn Italiaanse oma, was bij je. Ja, ja, ja. Omdat het echt gewoon... Uh, ja, het, het was echt een... Uh, Net of je buiten jezelf staat, omdat je zo in de muziek zit. Ja, ja want dat... En uh, dat je dat helemaal, ja, dat het overstijgt nog uh, het ja, fysieke element ofzo. Ja. ja, ja, ik, ik begrijp ongeveer wat je, wat je bedoelt. Je, je, je stijgt als het ware boven jezelf uit. Dat idee. Dat vond ik dus, dus ook. Um, <lacht> Uh, maar goed, over Pardon. die drummer nog heel even gesproken. Uh, want ja. dat, is, dat is vind ik wel een hele, hele aardige die je aanhaalt. Want die drummer, ja dat is... Robin. Robin Assen. Ja, ja, hij is heeft geweldig. gedrumd uh, bij uh, Naszewski. Heeft hij gedrumd. Ja, en Navarone. Uh, ja, en Navroon, maar, maar het is een fantastische vind. Dat, dat heb ik uit eigen ervaring meegemaakt. Want ik ben één keer bij een optreden bij jou geweest. Ja. Uh, in, uh, nou twee keer zelfs. In Almere en in Breda. <laughs> en uh, daarin uh, speelde hij toch wel een hele... Een mooie rol Robin Want het is een jongen die altijd een gewoon een een lekker De spanning een beetje breekt zeg maar Ja dat, hij is iemand die uh, Het is een hele gezellige jongen ja. Maar ook iemand die heel veel uh, Ja heel veel Positiviteit uitstraalt en ook heel veel rust En uh, ook bij het laatste optreden Wat ik met hem had, vorige maand Of drie weken terug in het Chassé Theater in Breda Ja, geeft, ja hij is iemand die echt Heel erg meeleeft, zo van, het komt wel goed Weet je wel, en dat, ja, dat geeft mij heel veel uh, Support uh, ik, ik, ja, Met sommige mensen heb je gewoon een extra Speciaal band of zo. Ik, dat is gewoon Dat moet je ook hebben, ja. in de samenwerking En hij was dus ook cruciaal eigenlijk uh, In uh, de rol toen als drummer In de finale van de Grote Prijs van 2008 Ja nou. Ja. Uh, het is gelukkig geen suicide. Dit is Houses. Tot aan het nieuws van 9 uur.